1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. De autoverkoop in Nederland daalt. Maar Snapcar, waar je je auto kan uitlenen, groeit als kool en breidt zelfs uit naar Duitsland. Een werklunch daarover zometeen. Nu eerst het NOS Journaal, Hier is Mark Visser. Goedemiddag, Bondskanselier Merkel bezoekt gebieden Watersnood. Politie roept hulp burgers in voor onopgeloste moordzaak Almere... en België wil toelage koning belasten. Het weer steeds meer zon, het blijft droog... en het wordt 15 graden op de Wadden en 19 of 20 landinwaarts. Morgen en donderdag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. De Duitse bondskanselier Merkel bezoekt in het zuiden van Duitsland... het gebied dat getroffen wordt door overstromingen. Ze ging als eerste naar de stad Passau. In 500 jaar heeft het water daar niet zo hoog gestaan. In Passau is correspondent Wouter Meijer. Wouter, wat trof Merkel aan? Ja, Ze liet zich het laatste stuk helemaal over de donau vliegen... de laatste 100 kilometer ongeveer. Dus daar komt ze al zien dat een groot deel van Bijen onder water staat. En in Passau trof ze de stad aan, uh, waar ik ook al twee dagen ben... Uh, waarvan de oude binnenstad helemaal onder water staat. Mensen uit hun huizen zijn gehaald omdat ze daar niet meer kunnen blijven. Want niemand weet hoe lang dat water daar blijft staan... Merkel heeft meteen uh, grote hulp toegezegd. 100 miljoen euro komt er voor alle getroffen gebieden in Duitsland. Dat komt bovenop de hulp van bijvoorbeeld de deelstaat Beieren. Ze zei dat verder als Beieren nog meer geld geeft... dat zei dat steeds verdubbelt, er steeds 1 euro erbij. En Dat gaat erg makkelijk. Ze laten geen gras overgroeien. Maar goed, er is ook verkiezingscampagne. Zowel hier in Beieren als voor de landelijke verkiezingen in september... moeten ze natuurlijk uh, geen gras over laten groeien en snel hulp aanbieden. En Hoe is het in de rest van Zuid-Duitsland? Ja, hier in het zuiden begint de Donau begint langs weer wat te dalen... ...hoewel er wel veel plekken zijn waar de dijken het gewoon niet meer houden... ...en alsnog zijn doorgebroken. Er zijn nog dorpen eh, die alsnog onder water kwamen te staan... ...omdat dijken gewoon helemaal verzadigd waren. Maar de grootste problemen ontstaan nu in het oosten van Duitsland... Dus ...in de regio Saxe bijvoorbeeld, hè, bij Dresden. Daar komt het water wat daar zelf al gevallen is eh, dagenlang. Daar komt nog het water van de Elbe bij... ...en van de Moldau Tsjechië. uit Tsjechië, water vanuit Praag. En daar wordt nu nog steeds hoger water verwacht. Op komende dagen, zal dat nog stijgen. Daar breken nog dijken door... En daar daar nog veel plaatsen nu opnieuw onder water te staan. Dankjewel, correspondent Wouter Meijer. Dan gaan we naar Praag. Uh, daar is correspondent Tim de Wit, waar dus het historische centrum dreigt onder te lopen. Tim, hoe is de situatie daar nu? Nou, een aantal wijken van Praag staat al onder water. Ik ben nu in de wijk Spraslav, uh, waar ook een aantal doorgangswegen volledig uh, onder water zijn gelopen. Maar het belangrijkste nieuws uit Praag is toch wel dat het om zes uur vanmorgen het hoogste punt van het water bereikt is. En dat het de komende dagen relatief droog blijft. Dus de kans dat er nog meer zou overstromen is daarmee een stuk afgenomen. En de hoop is hier ook dat de situatie zich hier zal verbeteren de komende dagen. Goed nieuws dus voor dit zeggen. Wat hebben ze eigenlijk geleerd van de grote overstromingen van ruim tien jaar geleden? Nou, heel veel uh, moet ik zeggen. In 2002 was het echt gigantisch hier, de overstroming. Ik heb net gezien tot waar het waterpeil toen is gekomen en waar het nu staat. Dat is echt nog wel een behoorlijk verschil. Um, nou, dankzij de bouw van een betonnen muur om heel veel wijken heen... is het water nu bijvoorbeeld heel veel wijken niet ingestroomd. Die is toen gebouwd en die houdt heel veel water tegen. En ook heeft de regering deze keer veel sneller maatregelen genomen. Dus op tijd mensen geëvacueerd, ook op tijd gewaarschuwd. Maar is, ik, ik wel, dat geldt vooral voor de hoofdstad, voor Praag... Want Even buiten Praag, in een aantal dorpjes eh, langs de grote rivier... hier zijn wel slachtoffers gevallen. Zeven mensen zijn inmiddels omgekomen. En daar waren ook een stuk minder maatregelen genomen door de regering. Eh, al na 2002, maar ook nu weer. En daar is dus wel kritiek op in Tsjechië. Correspondent Tim de Wit. We gaan naar Syrië. Een team van de Verenigde Naties heeft nog steeds geen bewijs... dat in Syrië chemische wapens zijn gebruikt... Een groep onderzoekers zegt op grond van gesprekken dat het gebruik van gifgas in maart en april redelijkerwijs kan worden aangenomen. Het team sprak met meer dan 400 Syriërs onder wie slachtoffers, vluchtelingen en medisch personeel. Uit de gesprekken bleek dat de strijdende partijen waarschijnlijk allebei chemische wapens hebben ingezet. Voor echt bewijs is toegang tot Syrië nodig, maar daarvoor krijgt de VN geen toestemming. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De politie in Almere gaat na zes jaar de dood van Cassandra van Schaik opnieuw onderzoeken. Het gebeurt onder andere via een cold case onderzoek, zegt de politie. De zaak is er open, dus we gaan nogmaals met een stofkam door het onderzoek heen. Ook het forensische gedeelte wordt opnieuw gedaan. Mogelijk dat er toch nog een DNA-spoor naar boven komt. En ja, daarnaast de burgerparticipatiegroepen. Dat hebben we um, uh, eigenlijk uh, ja, weggehaald uit het uh, Marianne Vaatstra onderzoek. Daar is het ook gebruikt. En uh, ja, deze methode, daar gaan mensen dus echt die uh, bij elkaar zitten, dat zijn mensen, uh, uh, vrienden, bekenden, uh, mensen die dicht bij Cassandra waren toen de tijd, en uh, nu ook. Uh, maar ook mensen die dus uh, verder niet echt bekend zijn met het onderzoek, die gaan bij elkaar zitten. En die, uh, ja, dat is echt heel, heel uniek, want ze mogen dus echt meedenken met het onderzoek, maar daarnaast natuurlijk ook het gesprek op gang krijgen over wat er toen is gebeurd. Cassandra van Schaik uit Almere werd op 24 maart 2007... rond vier uur s'nachts voor het laatst gezien... toen ze op de bus stond te wachten in Almere stad. Drie weken later werd haar lichaam in de Noorderplassen in Almere gevonden. Ondanks een groot rechercheonderzoek en veel media-aandacht... is het nog steeds onduidelijk of Cassandra is vermoord of verongelukt. In Turkije moeten vanmiddag de ambtenaren gaan staken. Maar in Ankara wordt nu ook al actie gevoerd. Joris van de Kerkhof, wie voeren er nu actie? Uh, jongeren, kinderen van de, van de middelbare school. die uh, jaren 14, 15. die lopen op het grote plein. Uh, lopen ze door de stad heen. en daar rijdt dan een uh, politieauto achteraan. Er wordt inmiddels ook een beetje uh, gevochten hier. door mannen die uh, volledige sjaal over zich heen hebben. die je helemaal niet kunt herkennen. Rijdt een rij politieauto achter te gaan, waar dan door geschreeuwd wordt van... ...kinderen, kinderen, ga toch naar school, ga toch naar school. Jullie doen illegaal, dit mag niet. Jullie hebben deze demonstratie niet aangevraagd. Houden mij op, anders gaan wij ingrijpen. En die kinderen die roepen dan zelf van... ...wij zijn de soldaten van Atatürk. Lopen met Turkse vlaggen, steken middelvinger omhoog... En luisteren in dit geval niet naar de politieagent die heel hard roept dat ze er echt mee op moeten houden. Dit is de afgelopen dagen al wel eerder gebeurd. Maar wat ik me heb laten vertellen, want ik was er gisteren nog niet, is dat dit wel wat fanatieker is dan de dagen daarvoor. Kinderen stampen ook met z'n allen bij elkaar op de grond en geven dan aan dat Erdogan, de regering Erdogan maar zo snel als mogelijk moet ophouden. Collega's, journalisten lopen er met de kasma. Rond. En heel veel uh, kinderen hebben mondtoekjes uh, voor en laten ze zich niet wegsturen. Want ze lopen nu, maar met z'n allen, richting die politieman die roept dat ze gewoon naar school moeten. Dat ze hiermee op moeten houden. Dat gaan ze voorlopig niet doen. Joris van der Kerkhof vanuit de Turkse hoofdstad Ankara. De Hells Angels maken illegaal gebruik van een bedrijfspand in Amsterdam. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. motoclub heeft een bar gebouwd in een pand... dat officieel wordt gehuurd om motoren in te stallen. Volgens de gemeente is dit een schijnconstructie... om te verhullen dat er clubavonden worden gehouden. De rechter vindt het terecht dat de gemeente een dwangsom heeft opgelegd... en die kan oplopen tot 100.000 euro als de bar niet wordt weggehaald. De Belgische koning inkomstenbelasting gaan betalen. Premier Di Rupo heeft daarvoor een voorstel gedaan. Correspondent Joris van Poppel. Wat is de regering Di Rupo van plan? Over een deel van zijn toelage zal de koning belasting uh, moeten gaan betalen. Dat gaat onder de inkomstenbelasting uh, vallen. En voor een ander deel, bijvoorbeeld voor het opknappen van zijn huizen. Daarvoor krijgt hij nog steeds een belasting. Die, uh, ook, pardon, overheidsgeld dat niet uh, belast wordt. Hoe hoog die belasting precies is, over welk deel hij het precies wel moet betalen... dat is nog allemaal niet bekend. Maar het basisprincipe ligt er. Tegelijkertijd heeft die roepen ook afges uh, afgesproken... dat uh, de toelage voor andere leden van de koninklijke familie wordt beperkt. Bijvoorbeeld voor de broer en de zus van de Laurent en Astrid, uh, hun uh, toelage, hun dotatie, zoals dat hier heet... die zal in de toekomst worden beperkt. Deze discussie speelt al langer, hè, in België? Ja, al, al jaren eigenlijk. Iedere keer, ook als het uh, misgaat in de koninklijke familie... dan komt uh, dat naar voren. Bijvoorbeeld toen, toen prins Laurent werd genoemd in een corruptiezaak... toen barstte de discussie al, al, al los. Omdat het wel vreemd is dat die, die prinsen uh, hier... Dat die, of geen wordt gevonden dat die prinsen hier toelagen uh, toelage overheidsgeld... Krijzen. In Nederland is dat bijvoorbeeld niet zo. Ja, en, en het was eigenlijk de ophef nu laatste van koningin Fabiola met die stichting. Dat was de, het laatste moment dat het weer uh, oplaaide, deze discussie. Hoe is het inmiddels met die stichting? Nou, die stichting die blijkt nog, uh, nog steeds te bestaan. Dat, dat kwam een half jaar geleden opeens op. Bleek dat zij die stichting. Nou ja, dat ze daar haar, uh, veel van haar dotaties, van haar toelages. had ingedaan. om belastingen te, uh, te omzeilen. Uh, of vooral als zij zou overlijden. Om de erfenis veilig te stellen voor haar, uh, voor haar, uh, uh, voor haar neefjes en nichtjes, vooral. Uh, nou ja, die stichting blijkt nog steeds te bestaan. Uh, de dotatie van uh, Fabiola die is ondertussen wel verminderd. Uh, dat was een soort strafmaatregel. In plaats van 1,4 miljoen krijgt zij dit jaar. Maar 900.000 euro. Correspondent Joris van Poppel. In Hongkong wordt vandaag stilgestaan bij het neerslaan van de studentenopstand op het plein van de Hemelse Vrede in Peking in 1989. In China zelf is het verboden om de bloedige afloop van de protesten te herdenken en ook mag er niet openlijk over worden gesproken of geschreven. Op 4 juni 1989 maakte het Chinese leger een eind aan een anderhalve maand durend protest op het Plein van de Hemelse Vrede. Precies precieze aantal doden is nog altijd onbekend, maar voorzichtige schattingen lopen in de honderden. Sport. Over een klein uurtje beginnen bij de open Franse tenniskampioenschappen op Roland Garros. De eerste kwartfinales in Parijs is tennisverslaggever Marcella Mesker. Marcella. Ladies first. Hè. Zoals gebruikelijk beginnen eerste vrouwen met hun twee kwartfinales. De Poolse Radwanska tegen Sara Errani uit Italië. En dan Serena Williams tegen de Russische Kuznetsova. Wat verwacht je van deze partij? Ja, Radwanska Errani, uh, de finaliste van vorig jaar... dat zal een uh, close uh, battle worden, zoals we dat noemen... nummer 4 en 5 van de ranglijst. Maar waar we natuurlijk veel meer naar uitkijken is Serena Williams. Want is ze nog steeds onklopbaar? Zij heeft al een reeks van nou, 27, 28 wedstrijden op rij ongeslagen. Maar ze treft nu een Rusin, Svetlana Kuznetsova... die pas 27 jaar is, al een eeuwigheid tennist twee Grand Slams euh, achter haar naam heeft staan en ook Roland Garros heeft gewonnen in 2006. En nog belangrijker, ze heeft Serena Williams hier een keer verslagen... op het greffel van Roland Garros. En ik denk dat van alle acht kwartfinalisten... inclusief in Maria Sharapova, inclusief en in Victoria Azarenka... deze Svetlana Kuznetsova de enige speelster is... die, ja, die echt denkt dat ze van Serena kan winnen. En, en ook een, ja, een rotspelletje heeft voor de Amerikaanse. Want die Kuznetsova die kan een beetje rommelig spelen. En die kan variëren. En uh, ja, die kan een kort balletje spelen. Alleen je weet nooit hoe de pet staat. Met welk been is Zetlana Kutsnetsova vanochtend uit bed gestapt? Dat is interessant om te weten. Want is het het goede been, dan kan ze er een behoorlijke wedstrijd van maken. En dan de Fransen zullen natuurlijk vooral kijken naar hun lieveling Jovi-Fried Tsonga. Die op het centercourt moet opnemen tegen Roger Federer. Eh, nou, de man toch wel in vorm de laatste tijd. Ik zag hem deze week een bal zelfs langs de netpaal slaan eromheen. Dat moet een spektakel worden. Ja, absoluut. Dat is de match of the day. Uh, ze spelen straks op het centekort na Radwanska en Errani. En ja, uh, Jovi Fritsonda heeft. Best kansen, want hij heeft Federer al eens een keer op een heel groot podium op Wimbledon. In dezelfde ronde, kwartfinale 2011, verslagen. Hij heeft hem ook op een ander podium eh, verslagen. Dus Tsonga kan van Federer winnen. Maar goed, dit moment, zo'n kwartfinale, Roland Garros, is altijd anders. Het is spannender. En ja, daar eh, heeft Roger Federer natuurlijk veel meer ervaring. Maar goed, Tsonga, nog geen set verloren. Federer een beetje shaky in de vorige ronde tegen de uh, Fransman Gilles Simon. Dus ja, de landgenoot van Tsonga heeft misschien toch wel... een bepaalde boodschap uh, doorgegeven aan Tsonga. Je kan hem hebben, doe je best, speel goed. Dus het kan er, kan er om hangen. Ik denk dat Federer het, het uh, moeilijk gaat krijgen. Dankjewel. Marcella Mesker vanuit Parijs. Nicky Hof stopt per direct als profvoetballer bij Vitesse... vanwege aanhoudend blessureleed. De 30-jarige middenvelder blijft wel als jeugdtrainer... in dienst bij de Arnhemse club... Of speelde in zijn carrière ook voor Feyenoord, Limassol uit Cyprus en Willem II. Nog een keer de hoofdpunten. Merkel bezoekt gebieden watersnood. Politie roept hulp burgers in voor onopgeloste moordzaak Almere. En België wil toelage koning belasten. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat de NCFV verder met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Pascal Omtijd. Dat is de man achter Snapcar, waar mensen hun eigen auto delen... met mensen die ze kennen via internet. Het hele plan wordt nu ook in Duitsland van de grond getild. In de praktijk gaat het over de thuiszorg deze week. Door bezuinigingen krijgt een thuiszorgmedewerker... minder tijd om zijn werk te doen. En daardoor is er soms geen tijd meer voor een praatje met patiënten. Terwijl dat toch juist een belangrijk onderdeel van het werk is. Hoi, Mijan. Hoi. Daar ben ik. Normaal ben ik altijd alleen...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 En voordat we daarmee beginnen met die werklunch... eerst nieuws uit Politiek Den Haag. Verslaggever Wilma Borgman is daar met nieuws over de Vira, Wilma. Uh, om precies te zijn, Jurgen, met nieuws over het onderzoek naar de Vira... en naar hoe dit debakel heeft kunnen ontstaan. Want vanochtend in de fractievergaderingen van VVD en Partij van de Arbeid... hebben deze twee coalitiepartners besloten... dat zij een parlementaire enquête uh, naar uh, de uh, gang van zaken rond de Vira... niet zullen blokkeren, Sterker nog, omdat ze daarvoor zijn. Dus het nieuws is dat er een parlementaire enquête komt naar de um, uh, oorzaak van het falen van de Vira. Want al eerder hebben ook um, uh, CDA en D66 gezegd dat zij dat graag willen. Dus uh, dat zal uh, later vandaag uh, uh, horen we dat vast uh, bevestigd ja, worden... door ja. VVD-Kamerleden, VVDA-Kamerleden. Ja, ik niet heig een beetje, want ik kon net uit de Tweede Kamer gewinnen <laughs> ja, ja. Nou, Ik vond het wel charmant eigenlijk. Uh, maar het nieuws is het belangrijkste, en dat hebben we tussen het heigen door Zeker. gehoord. Uh, parlementaire enquête komt er dus niet ja. meer geblokkeerd door de coalitiepartijen. en hoe die commissie er dan uit gaat zien en zo. Dat horen ja, we ja, allemaal... En we ook nog details over wanneer dan precies en met welke vragen dan precies. Maar dat horen we vanmiddag vast. Wij uh, blijven jou volgen. Wilma Borgman was dat, vanuit Den Haag. Um, ja, je eigen auto delen met mensen die je kent via internet. In Nederland kan dit al een jaar of twee via Snapcar. En uh, het gaat zo goed met dat bedrijf dat nu uh, ook deze, dit hele procedé naar Duitsland wordt verplaatst. Een uh, werklunch met Pascal Ontijd. Hij is een van de oprichters van Snapcar. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Um, even in het kort dat systeem. Misschien moet je dat uitleggen voor de mensen die daar niet dagelijks gebruik van maken. Zeker. Het is eigenlijk vergelijkbaar met, uh, met Marktplaats. Alleen, je, je verkoopt je auto dan niet, maar je verhuurt je auto. Een auto-eigenaar maakt een profiel aan van zijn auto. Een foto van de auto, een foto van de persoon zelf. Het bepaalt zelf zijn eigen prijs. bepaalt wanneer die auto beschikbaar is. En ook wie erin kan rijden en wie niet. Dat profiel staat online. En als huurder kun jij voor ieder moment dat je maar wil... en voor ieder type auto dat je maar wil, kun je een auto vinden. En een huurverzoek doen bij die auto-eigenaar. Als die auto-eigenaar dan accepteert, dan betaal je als huurder. Uh, krijgen beiden een huurovereenkomst toegestuurd. En uh, kan de huur in feite starten. Ja. En, en uh, uh, hoeveel mensen doen dat tegenwoordig in Nederland? Uh, we zitten nu tegen zo'n 25.000 deelnemers aan. Ja, op uh, nou ja, 16 miljoen mensen zeggen we dan al gewoon <laughs> ja. Het zijn natuurlijk minder mensen met een auto, maar toch. Uh, dat is een, een bescheiden begin, zullen we maar zeggen. Klopt, um, uh, ja, we zijn uh, wat je al zei, zeg maar nu bijna twee jaar uh, onder, onderweg, uh, dus inderdaad een, een bescheiden uh, begin. Maar je ziet wel, zeg maar dat nu steeds meer en meer uh, mensen uh, ervan weten en en er ook aan aan meedoen. Ja, en, en je zei het al, degene die dus de auto uitleent, die bepaalt zelf een bedrag. Dus de, de, de, de vragende partij kan nou ja, kan nog een beetje shoppen. Zo van ik kan dat type auto daarvoor voor, voor zoveel tientjes krijgen en. Ja, dat klopt. Uh, ja, in feite, uh, wat ik al aangaf, zeg maar, iedere auto die je maar een beetje kan bedenken... Uh, die, uh, ja, die zit eigenlijk in de, in de community. Van, uh, ja, van kleinere auto's uh, waar je iemand mee gaat opzoeken... tot uh, busjes waar je mee uh, verhuist... tot zelfs uh, ja, trouwauto's uh, voor uh, de mooiste dag van je, van je leven... Uh, alles is zo'n beetje mogelijk. Ja. Uh, dus je zoekt in feite een auto uit die bij je past. En inderdaad ook voor de juiste prijs. En hoe verdien jij je geld eigenlijk? Wij vragen een, een tientje per dag. Uh, bovenop de prijs die uh, de verhuurder uh, bepaalt. En daarvoor faciliteren jullie dus die website. Uh, waar mensen die die contacten leggen. En ook die contracten zo gaan ook via jullie? Of? Ja, ja binnen, binnen dat tientje uh, zit in feite de All Risk Verzekering. Die uh, wij uh, zeg maar, hebben lopen samen met, uh, met Centraal Beheer Achmea. Uh, maar er zitten ook allerlei checks in om ervoor uh, te zorgen dat iedereen in de community betrouwbaar is. Uh, uitbetaling, inning, uh, eigenlijk alles wat je een beetje kan voorstellen bij, bij zo'n platform. Um, is het ook al gebeurd dat je mensen dan inderdaad hebt geweigerd of, of eruit gegooid omdat ze zich niet gedroegen of zoiets? Ja, uh, in, in feite hoe het, hoe het werkt is dat we op het moment dat jij als huurder een, een rijbewijs uploadt uh, via, uh, via jouw profiel. Uh, dan checken we je identiteit, kredietwaardigheid, uh, rijhistorie, et cetera. Uh, dus dan komt het inderdaad voor dat mensen daar niet, uh, uh, ja, uh, niet aan mee mogen doen. Uh, vervolgens kan het natuurlijk altijd zo zijn dat als iemand door die checks heen komt... Uh, dat hij dan een keertje een auto uh, vies terug inlevert. Uh, dan uh, geeft een auto-eigenaar vervolgens een review over jou. En de volgende auto-eigenaar, waar jij dan als huurder een huurverzoek uh, doet... Uh, ziet dat dan in. Okay, ja. uh, nog iets anders, ik leen mijn auto uit... dus ik zit in dat systeem. Uh, nou, ik, een collega van mij die neemt dat ding mee... rijdt door rood... Uh, rijdt uh, 140 waar je 120 mag... en ik zie die bekeuring allemaal binnenkomen, neem ik aan. Ja, dat klopt. Hoe gaat dat dan? Nou, hoe dat gaat is dat jij als auto-eigenaar uh, zo'n zo bekeuring... of dat nou een, een parkeerboete is of inderdaad een verkeers, uh, verkeersovertreding... Uh, die stuur jij naar uh, Snapcar toe. En wij handelen dat verder voor je, voor je af. We betalen dat netjes aan je uit en uh, we innen dat bij de, bij de huurder. Oké, okay, dus heb je verder geen, uh, geen last van. Nee. Zijn wij Nederlanders een beetje uh, ja, makkelijk daarin... dat je makkelijk je auto uitleent? Want het is ook een beetje de heilige koe van, van veel mensen. Ja, dat klopt. Um, en dat is dus precies wat je nu ziet, uh, ziet veranderen. Dat kost natuurlijk, uh, kost natuurlijk wat tijd... Uh, uh, maar je ziet dat steeds meer mensen minder geven om het daadwerkelijk bezitten van de auto. Uh, maar meer bezig zijn met toegang hebben tot een auto. Dus ja, je ziet nu dat, dat, dat zo'n zo, zo zo platform als, als Snapcar er ook toe leidt... dat mensen besluiten om ja, dan, dan maar geen auto meer, meer te hebben omdat dat ook gewoon kan. Ja. Dus daar zit ook nog wel een, een, een laten we zeggen, ideaal beeld achter van, van nou ja, de maatschappij beter maken, het milieu bijvoorbeeld. Hoe minder auto's er op de weg zijn, hoe beter lijkt me. Absoluut. Ja, dat is ook een beetje het bruggetje naar uh, waarom we dan uh, nu Duitsland in uh, gaan. Uiteindelijk willen wij in, uh, in Europa het voor elkaar krijgen dat er in Europa veel minder auto's zijn. Er zijn nu zo in totaal zo'n 250 miljoen auto's. En wij willen daar 1% van afhalen. Nou, grofweg een vijfde van alle auto's in Europa staat in Duitsland. Uh, en daar is dus ook de grootste impact hmm. uh, op het milieu inderdaad. Hoe zijn die eerste reacties daar? Want in, juist in Duitsland is het helemaal al... Uh, die eigen auto is daar wel heel belangrijk. Nou, in, du in Duitsland worden uh, dergelijke initiatieven... Uh, zoals ook bijvoorbeeld carpooling, uh, behoorlijk goed omarmd. En zie je ook vanuit, uh, vanuit de overheid dat, uh, dat, dat er echt gestimuleerd wordt... richting duurzame oplossingen. Er zijn meer initiatieven. Hè? We kennen bijvoorbeeld allemaal dat Greenwheels. Als je in een, in een gemiddelde straat parkeert, staat, altijd op, op aan het begin staat wel zo'n auto. Dat is weer een heel ander systeem, Maar die hebben ook eigen auto's. Klopt, ja. Dat is bij jullie niet zo? Nee, dat is eigenlijk inderdaad het grote, het grote verschil. Um, uh, en, en dat uh, zorgt er in feite ook voor zeg maar, dat onze community zo snel groeit. Uh, omdat iedereen die uh, nou, bijvoorbeeld nu naar de radio zit te luisteren... die kan over vijf minuten besluiten om mee te doen aan, uh, aan Snapcar. Er zijn in Nederland nu 7,5 miljoen particuliere auto's. Uh, dus de, ja, de, de, de markt is daar gewoon heel groot voor. Uh, in Duitsland natuurlijk nog, nog veel fout daarvan. het is een veel groter land, veel meer mensen wonen daar. En uh, de eerste reacties zijn dus, dus gunstig daar. Ja, die zijn heel positief. Ja. Want hoe lang loopt het daar nu? Sinds gisteren. Oké. Okay. <laughs> en hoeveel inschrijvingen heb je al daar? <laughs> Enkele tientallen. Het okay. ja. gaat in de eerste dagen niet zo heel hard. Is daar veel aandacht voor bijvoorbeeld in Duitsland? Bedoel, treed jij daar ook op in radio radioshows om, om, om uit te leggen hoe dat allemaal werkt? <laughs> ja, ja, zeker. Nee, we hebben gisteren in uh, Bild uh, gestaan, de grootste krant van, uh, van Duitsland. En uh, aanstaande donderdag is mijn uh, compagnon, Victor uh, op de radio in, in Duitsland. Ja, uh, want, want dat zal een belangrijk. Nogmaals, in Nederland is dat, is dat nu een beetje gaande, maar goed, dat kan nog veel meer natuurlijk ook. Uh, dus het moet een beetje neerdalen natuurlijk van. Ja, die auto staat toch een aantal uren per dag voor de deur. Doet, doe je niks mee en dan kan je hem ook uitlenen natuurlijk. Nee, dat klopt. Dus we moeten het ook heel erg hebben van mensen... die uh, daar naar elkaar enthousiast over, over zijn. Uh, dus uh, iemand die, die meedoet aan Snapcar uh, daar heel enthousiast over is... en daarover vertelt op een feestje. Uh, en via via gaat het zo, zeg maar, uh, gaat het rollen. Dus uh, is heel belangrijk dat ja, mensen een positieve ervaring hebben... en daar vervolgens over, over doorvertellen... Ja. Vroeger ging je de auto op lenen bij je buurman bijvoorbeeld... als je dan in het weekend even naar de vuilstort moest of zoiets. Erg is, is dat de basis natuurlijk van het systeem? Dat is klopt, ja. Dat is en, klopt. en het heeft gewoon geen zin als je in Delfzijl woont... om een auto uit Amsterdam te lenen, lijkt me. Dus je gaat toch in de buurt zoeken. Ja. Ja, dus uiteindelijk is dat ook het, het doel: dat je eigenlijk altijd, waar je ook woont, een paar straten verderop, ieder type auto kunt vinden wat je maar, maar wil hebben. Initiatief ooit begonnen door jullie zelf? Het bedrijf hiervan gemaakt, word je ook nog gesteund of zo? Want ik kan me voorstellen dat de overheid dit ook interessant vindt. Ja, nou, we worden niet gesteund vanuit, vanuit de overheid. Uh, maar we hebben een, een partnership uh, samen met uh, Adlon Carlies. Uh, dat is afgelopen zomer uh, heeft dat zich uh, gevormd. En, uh, en zij hebben geïnvesteerd in, uh, in Snapcar. Kijk aan. En heeft dat ook nog een sociale component? Want uh, ja, mensen worden ook met elkaar in contact gebracht, of hoe je het ook bent of verkeerd. Nou, het is eigenlijk met name het sociale aspect wat mensen ook leuk vinden. Uh, wij dachten in het begin, uh, het, gaat, het gaat primair om, om geld verdienen met je auto en, en kosten besparen. Dat is ook belangrijk. Maar je ziet met name dat de verhalen van mensen... zowel vanuit verhuurders als vanuit huurders... gebaseerd zijn op het sociale aspect... Dus een, een auto-eigenaar vindt het gewoon heel leuk als iemand uh, iets leuks met die auto gaat doen. Een kinderfeestje waar hij anders niet naartoe had gekund. Of wat ik net, uh, net aangaf. Uh, ja, dat iemand gaat trouwen in, in jouw auto. Dat is natuurlijk fantastisch. Nou, en er zijn al uh, vriendschappen ontstaan dus door Snapcar. Ja, zeker. Is de ja. huwelijk al gesloten? Of, uh? Nou, niet dat wij weten. Maar <lacht> als het zo is, dan horen we het gaan. Ja, is ook niet het primaire doel natuurlijk van de site, <lacht> het gaat gewoon om het uitlenen van auto's vooral. Uh, ja, leuk initiatief. Nou, En een dus uitbreiden naar Duitsland. Staan er al meer landen op het lijstje? Er staan meer landen op het lijstje, ja, maar we beginnen eerst eens dus even met Duitsland. Ja. Succes met alles wat, uh, wat je doet. Uh, Pascal tijd was altijd leuk dat je er hierover kwam vertellen. Dankjewel. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week is dat Ingrid Koning. Zij loopt mee in de wereld van de thuiszorg. Uh, daar verdwijnen de komende jaren duizenden banen. De reden natuurlijk de bezuinigingen. Vandaag gaat Ingrid mee met thuiszorgmedewerker Anne-Marieke Koot... Ze doet dit werk al meer dan tien jaar, met veel plezier... maar ook haar baan gaat in de toekomst veranderen... of misschien zelfs wel verdwijnen. Hoi, Meian. Hoi. Daar ben ik. Ja, hoi. Ho is ermee? Ja, goed. Heb je goed geslapen vannacht? Ja. Ja? Nou, de halve nacht heb geslapen. Je hebt, de halve... je hebt de halve nacht geslapen? Ja. Hoe belangrijk vindt u dat uh, Annemarieke ook met u kletst? Nou, goed, joh. Want normaal ben ik altijd alleen... En heb ik niemand te maken tegen op de Ja, misschien tegen de kast. Tegen de, kat, ja. nee, tegen de kast, Nee, <laughs> tegen de kast. Tegen de kast. Tegen de kast. Dus voor u is het heel fijn dat zo er is? Ja. ja. Rapporteert u het ook bijvoorbeeld als het bij een cliënt niet goed gaat... Dat, dat u ziet dat iemand achteruit gaat? Ja, nee, dat doe ik. Dus bijvoorbeeld als ik nou zie dat Marjan toch een aantal dingen niet meer lukt... of niet goed gaat. Ze heeft een begeleidster vanuit Amepoort, vanuit de verstandelijke handicaptenzorg. En dan uh, stuur ik haar begeleidster even een mail. En eens in de zoveel tijd komt de begeleidster op het moment dat ik hier ben. En dan hebben we samen met z'n drieën even een kort overlegje. En stel de bezuinigingen gaan door. Wat zou het concreet betekenen voor uw werk? Nou ja, eigenlijk is wat ik dus net beschrijft, dat hoort eigenlijk al niet meer bij ons werk. Want uh, dat is eigenlijk al te veel. Dus heel concreet voor mijzelf geldt het ook... dat ik uh, um, vorige week boventallig ben verklaard. Dat betekent uh, dat ik uh, deze twee weken moet beslissen... of ik dit werk blijf doen en dan ruim 10% salaris inlever... of me laat ontslaan... of dat ik mogelijk me laat omscholen tot verzorgende. Maar dat is best heftig. Ja, is, ja, ja, ja, ik ben er nu een beetje aan gewend, maar daar lig je wel even wakker van. Ja. Ik ben even vanuit Utrecht naar Schiedam gereden, naar Marijke Helderman. en Zij is directeur van uh, de huishoudelijke zorgtak van Karijn. Marijke, je hoort heel veel over het salaris. Daar gaat het eigenlijk om. Uh, er moet uh, gekort worden. Dat komt onder andere omdat nu de gemeente het recht heeft... Zeg maar, om de aanbesteding te doen van de thuiszorg. Waar hebben die allemaal last van? Nou, Op het moment dat er aanbestedingen gedaan worden... Dan moet je op een gegeven moment een keuze maken van tegen welk tarief kan ik uh, het werk leveren. En dan moet je kijken naar je eigen kosten. Welk personeel heb ik in dienst? En dan kom je soms voor het dilemma te staan dat je bij wijze van spreken met 500 man personeel voor een redelijk goedkoop tarief kan leveren. Maar dat je nog 200 man personeel hebt wat meer verdient waardoor je eigenlijk een duurder tarief nodig hebt. En dan moet je een afweging maken van ga ik voor het hogere tarief waarmee ik de kans loop dat ik niet gegund krijg en dus een heel contract kwijt ben. En ook het werk van die 500 die het wel hadden gekund voor het lagere tarief. En dat is een heel lastig dilemma waar wij soms voor staan. Maar die 500 voor dat lagere tarief, dat zijn mensen neem ik aan die jonger zijn en minder geschoold. Dat zijn mensen die uh, op een lager salarisniveau zitten. Soms iets, iets minder geschoold zijn, maar zeker niet jonger. Want ons personeel is over het algemeen al gemiddelde leeftijd. Hè? Ge uh, middelbare leeftijd. Je hoort heel vaak uh, van topsalarissen in de zorg. Hoe is dat bij jullie gesteld? Want ik kan me voorstellen dat die mensen op de werkvloer denken... ja, wij worden beknibbeld, maar leeft u ook wat in? Uh, dat is een vraag die ik inderdaad regelmatig krijg. We hebben echt alles, lin en min, zoals je dat noemt, ingericht... We doen niks met te veel mensen. Er zijn heel weinig teammanagers, weinig managers, Planners zitten tot aan hun oren vol met werk. En ook ik, ik bedoel, ik doe in mijn eentje dit hele bedrijf. Ik heb geen staf, ik ga overal zelf naartoe. Dus in die zin, er valt gewoon bijna niks meer af te halen. Of bijna helemaal niks meer. Hé, hey, um, we gaan gewoon het gewone werk doen. Maar heb je nog iets wat ik vandaag speciaal zou doen? Nou, ik zou niet weten. Bent u er al uit wat u gaat doen? Gaat u blijven? Of wat gaat u doen? Nou, ik ben nog enorm aan het twijfelen, maar ik, uh, toevallig is er deze week een informatiebijeenkomst. Nou, daar ga ik uh, deze week zeker met Anne-Marieke ook naartoe, om te kijken uh, ja, wat ze gaat doen. En we hopen dat we eind van de week misschien wel een keuze hebben. Ja, dat zou mooi zijn, ja. Dan kan ik ook weer rustig slapen. Morgen meer van Ingrid Koning en haar uh, belevenissen dus in de wereld van de thuiszorg. Zometeen is het standpunt.nl. de stelling Nederland moet meedoen aan een nieuwe trainingsmissie in Kunduz. En we zijn benieuwd naar u eens of oneens.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 Een team van de VN heeft nog steeds geen bewijs dat in Syrië chemische wapens zijn gebruikt. Onderzoekers zeggen op grond van gesprekken dat het gebruik van gifgas in maart en april redelijkerwijs kan worden aangenomen. Voor echt bewijs is toegang tot Syrië nodig, maar daarvoor krijgt de VN geen toestemming. De Belgische regering wil dat koning Albert belasting gaat betalen over een deel van zijn inkomen. Ook het aantal leden van de koninklijke familie dat een toelage van de staat krijgt moet omlaag. In januari ontstond ophef in België nadat bekend was geworden... dat koningin Fabiola haar erfenis in een stichting had ondergebracht... zodat haar erfgenamen geen belasting hoeven te betalen. En bondskanselier Merkel is vandaag in het door hoogwater getroffen zuiden van Duitsland. Merkel bracht eerst een bezoek aan de zwaar getroffen stad Passau in Beieren. De bondskanselier heeft de slachtoffers van het hoge water beloofd... dat ze snel financiële steun krijgen. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van der Berg. Nederlandse militairen gaan mogelijk opnieuw aan het werk in Kunduz in Afghanistan. De huidige trainingsmissie loopt dit jaar af. Maar als het aan het Duitse leger ligt, dan komen de Nederlanders vanaf 2015 opnieuw helpen bij het trainen van Afghaanse politieagenten. De NAVO heeft de conceptplannen al klaar liggen en de nieuwe missie gaat Resolute Support heten. Premier Rutte ging afgelopen weekend op verrassingsbezoek in de Afghaanse provincie. En hij kreeg de vraag daar of de Nederlandse inzet waardevol is geweest. Dat zal natuurlijk moeten blijken op de wat langere termijn. Maar ik moet zeggen, ik ben hier nu voor de tweede keer in Kunduz. Ik was hier anderhalf jaar geleden. Uh, er is een enorme voortgang geboekt. Ik ben gematigd positief. Uh, dit is het, een nieuw beginnen voor Afghanistan. Het is niet het einde. Uh, men zal het ook zelf moeten laten zien. Ja, gematigd eh, positief dus is die. Heeft Nederland nog steeds een taak te vervullen in koendo's. Of moet het kabinet andere prioriteiten stellen... zoals bijvoorbeeld de bezuinigingen in het algemeen? Ik ga erover praten met Harry van Bommel, Kamerlid voor de SP. Meneer van Bommel, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord, ja of nee, daar komen ze. Afghanistan is een politieke bermbom. Ja. Nederland moet de Afghaanse klus netjes afmaken. Nee.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 Um, ik ben het er niet mee eens dat Nederland opnieuw een missie start in Afghanistan. Um, We hebben afgesproken internationaal dat wij uh, tot in 2014 uh, aanwezig zouden zijn met die trainingsmissie. Um, dat uh, zou je nu al eigenlijk stop kunnen zetten... omdat er naar verluid al voldoende agenten zijn opgeleid. Als je toch die afspraak wil nakomen tot 2014... dan moet je het daar ook bij laten. Want anders geef je internationaal ook het signaal af. Ja, Nederland zegt altijd dat ze stoppen. Uh, maar als we even zeuren, dan blijven ze toch wel. Dat hebben we eerder mm. ook gezien bij Uruzgan. Dat is een heel slecht imago wat wij wereldwijd hebben. En verder geldt, uh, er zijn inmiddels 350.000 agenten en militairen... in Afghanistan actief. He, mede dankzij Nederland. Um, weet u dat over een paar jaar er daarvan 120.000 ontslagen worden... omdat de salarissen niet betaald kunnen worden? En nu worden die salarissen vooral betaald door de Amerikanen... en ook door Europese landen zoals Nederland. Maar de Afghaanse overheid kan dat zelf niet betalen. Die gaat 120.000 agenten en militairen ontslaan. Die komen dus bewapend, getraind, op straat te staan. Gaan voor milities werken en zullen uh, daarmee het land niet veiliger maken. En tenslotte, wat u ook weer in uw eigen introductie zei... er is natuurlijk ook een financieel argument voor Nederland... zelf om op enig moment te zeggen tot hier en niet verder. Ja. Er wordt gesproken over 4,2 tot 6 miljard bezuinigen... waar dan in augustus duidelijkheid over zou komen te ontstaan. Uh, ja, dan moet je niet een nieuw kostbaar uh, avontuur aangaan... bovenop wat je allemaal al gedaan ja. hebt. Wat is er met al die miljoenen gebeurd dan die in die tassen bij Karzai zijn neergezet? Daar kan je ja. toch wel een paar agenten van betalen? Leiden? Ja, nou die, ja de, de, de, de, er is heel veel geld uh, contant uh, betaald aan, uh, aan, aan Karzai. Corruptie is een groot probleem. En dat gaat ook tot aan de top, hè, tot aan het bureau van de president zelf... Um, en daar zijn veel zorgen over. Dat gaat niet om een klein beetje geld. Het gaat om vele miljoenen uh, koffers met geld letterlijk. Uh, die zijn zoek geraakt. Um, en dat is dus een groot probleem. Een ander groot probleem is natuurlijk de drugsproductie in het land. Uh, de, de onveiligheid. En da daarom ben ik tot een uh, negatief oordeel. He, de minister-president was gematigd positief, zei hij. Het ging geweldig. Uh, ik heb een negatief oordeel. Ik ben ook in Kunduz geweest, ook in Kabul, ook op andere plaatsen. En mijn overtuiging is dat de NAVO-missie als geheel in Afghanistan is mislukt. Onveiligheid. Veiligheid brengen in Afghanistan door buitenlandse troepen werkt niet. Mm. We zitten er nu meer dan tien jaar als internationale gemeenschap... En um, ja, te, terwijl men daar onderling uh, ruzie blijft maken... Uh, zouden wij gaan over de veiligheid. Dat blijkt in de praktijk gewoon niet te werken. Nou ja, met als belangrijkste argument ook om uh, te zorgen... dat het daar allemaal een beetje uh, netjes en volgens de regels gaat... zodat we er hier uiteindelijk in het Westen geen last van hebben. U zegt, eigenlijk keert dit, deze hele actie... ook met straks ontslagen politieagenten die wapens hebben... zo keert het uiteindelijk zich toch tegen ons. Ja, dit is geen houdbare uh, methode om... Afghanistan stabiel te maken. De president, de regering van Afghanistan, heeft het ook niet voor het zeggen in het land. Dat zijn krijgsheren. President Karzai wordt ook wel gekscherend de burgemeester van Kabul genoemd. Verder rijkt zijn macht niet. Dus we zijn daar een samenleving aan het opbouwen. Het is een kaartenhuis. Uh, daar moeten we mee stoppen. We moeten zorgen dat de Afghanen zelf verantwoordelijkheid nemen... voor de situatie in hun land. En dat ze daarbij een, uh, een politieke strijd aangaan. Uh, als dat, uh, he, want nu wordt er vooral de strijd wordt geleverd, ook tegen westerse troepen vooral. He, dus de aanwezigheid van buitenlandse militairen... is in Afghanistan onderdeel van het probleem geworden... in plaats van onderdeel van de oplossing. En dat ook nog alles een keer tegen een miljardenprijs. Ja. Uh, net bij die keuzes uh, zei ik van... Uh, Nederland moet de Afghaanse klus netjes afmaken. U zei nee, maar... Uh, Daarmee doelt u dus mee... Uh, wat we nu hebben toegezegd, dat, dat kunnen we nog wel afmaken. Dus nou, gewoon... van de, nou, kijk, eerder al is er geconstateerd, uh, daar was ik blij mee... dat eigenlijk aan de opleidingsbehoefte al is voldaan. En dat moet u zien in het licht van uh, de ontslagen... die nu gewoon al op de rol staan voor de komende jaren. Gaan er gaan dus 120.000 hmm. mensen gaan er weg bij politie en leger. En tegen die achtergrond hoef je nu dus eigenlijk geen mensen meer op te leiden. Bovendien heeft Nederland ook trainers opgeleid. Dus de Afghanen kunnen het ook zelf. Wij zitten daar met, met die bijdrage in Kunduz ook meer... Uh, zodat uh, uh, internationaal beeld bestaat... dat er nog steeds een hele brede coalitie in Afghanistan uh, uh, actief is. Maar het is niet goed voor het land. Het is ook niet goed voor Nederland. Nee, Toch is het zo dat wij uh, vrij uh, in de buurt van de Duitsers altijd lopen... met dit soort gevallen. Uh, die ja. hebben daar ook een beetje de leiding. Uh, die onderzoeken nu dus of er ja, landen mee kunnen helpen... bij een eventuele nieuwe missie. En natuurlijk wordt er dan ook naar Nederland gekeken. Ik begrijp dat... Um, maar de, de eerste vraag die hier gesteld moet worden is, willen wij op deze wijze door in Afghanistan? Dan is mijn antwoord nee. Dan hoef je de tweede vraag eigenlijk al niet meer te stellen. Maar zelfs als je de eerste vraag op de eerste vraag ja zou zeggen, dan vind ik dat je ook naar specifieke Nederlandse omstandigheden mag kijken. He, de, de, de krijgsmacht die piept en kraakt in haar voegen. Uh, de begrotingsproblemen die er zijn, die Duitsland overigens helemaal niet heeft op dezelfde wijze. Dus in, in Nederland ligt de situatie echt anders. En ik vind dat Nederland dan ook een zelfstandige afweging moet maken en moet zeggen, daar gaan wij geen ja op zeggen. Overigens geldt ook de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, die was buitengewoon tegen de eerste politietrainingsmissie, omdat hij zei van ja, dat kan helemaal niet in Afghanistan. He, dat is de haagse papieren werkelijkheid tegenover de Afghaanse realiteit in het stof daar. Ja. En ja, als deze minister nou gaat voorstellen om een nieuwe politietrainingsmissie te doen, nou, dan moeten we ernstig aan zijn, geloofwaardigheid gaan twijfelen. Maar meneer Van Bommel, u kent de politiek al langer dan ik ken en uh, u weet hoe dat af en toe kan gaan. hè? Als je dan ineens uh, op dat plus zit, dan, uh, ja, nou, dan ik, vind je soms ik ineens... Ik zou niet zo handig. zeggen, dat het is hier frappé toujours. Ik blijf mij verbazen over wat hier in Den Haag gebeurt. Hè. U heeft het ook al over de Vira gehad, geloof ik, vandaag. Nou, ik blijf mij verbazen wat er hier gebeurt in Den Haag. Hm. Ja. Uh, nou, dat is ook goed. Uh, want daarvoor zit u er ook voor een deel, toch? Om, uh, om dan ja. in ieder geval kritische vragen te stellen. Zeker. Um, nog even over... Uh, goed, die Duitsers zijn dus blijkbaar bezig... met, met, uh, met het opzetten van zo'n zo nieuwe actie. Die zou dan in 2015 moeten beginnen. Resolute Support, uh, met de NAVO samen... Hm. Um, ja, dat is natuurlijk een argument wat je wel vaker hoort. Nederland kan toch ook niet altijd maar nee blijven zeggen tegen maar, dit soort dingen. Maar, Nederland zegt bijna helemaal geen nee tegen dit soort verzoeken. Dat is nou juist het punt. Nederland zegt bijna altijd ja tegen dit soort verzoeken. En we moeten niet vergeten... Uh, de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, toen Jaap de Hoop Scheffer... die heeft gezegd als de NAVO Afghanistan niet kan, uh, kan klaren... dan heeft de NAVO geen bestaansrecht meer. En dat zit hier natuurlijk ook een beetje achter. Hè. De NAVO is wel voortdurend op zoek naar een legitimatie van het eigen bestaan. Hè, dat kan ook niet anders wanneer je uh, per, per land uh, per jaar toch uh, miljarden uitgeeft... aan het in stand houden van een krijgsmacht... waarvoor soms heel moeilijk een vijand te vinden is. Ja. Hebt u een beetje een beeld van hoe het in de Kamer ligt? We hebben vanmorgen even contact gehad met de ChristenUnie. Die, die, nou, die zijn onder voorwaarden... willen ze nog wel eens nadenken over een eventuele uh, nieuwe missie... Uh, u bent duidelijk tegen. Uh, ja, ik stel mij zo voor dat de Partij van de Arbeid... Uh, die dus uh, de oppositie heeft aangevoerd... tegen de eerste ja. politietrainingsmissie... dat hij nu niet in één keer kan zeggen van... ja hoor, dat is een fantastische missie, het gaat hartstikke goed. Uh, we leiden daar agenten op voor de werkloosheid. Dat, is een, uh, dat wordt een concreet gevaar in Afghanistan. Ja. Dus ik kan mij niet voorstellen dat uh, de, de, de Haagse papierenwerkelijkheid... nu wel in één keer bevredigend is als het om Koendoes gaat. Het feit dat we daar in Koendoes zitten met die politietrainers... dat was vooral ook een, een verhaal waar GroenLinks uiteindelijk de, de doorslag heeft gegeven. Ik ja. denk dat die zich er ook verder van houden nu... naar alles wat daarna in die partij is gebeurd. Ja, zeker. Ja, ik ben ervan overtuigd hoor. Want uh, de, de, de evaluaties uh, van, van wat deze agenten... en de trainers, de militaire trainers, uh, wat die doen... nou, dat, daar kan je best positief over zijn. Maar dan kijk je door een rietje naar Afghanistan. Je moet altijd naar het grotere geheel kijken. Die agenten zijn niet goed te volgen. Uh, ze worden straks op straat gezet. Uh, ze komen bij milities te zitten. Uh, ze, uh, ze vallen ten prooi aan corruptie. Ja, daar moet je toch niet aan mee willen werken... voor ontzettend veel belastinggeld. Ja, je kunt ook zeggen, van het, het is van twee kwaarden één. Hè? Als, je, als je dus inderdaad weggaat en helemaal niks doet... dan gaat het de verkeerde kant op. Als je er blijft, heb je toch nog enigszins een, een controle. Nee, we zijn onderdeel van het probleem geworden. Um, de de aanvallen gericht tegen buitenlandse militairen... waarbij ook heel veel burgers omkomen... want die betalen ook nog eens een keer de prijs. En ook nog eens een keer het probleem van uh, de bijkomende schade... door het NAVO-optreden zelf. He, er worden ook nog wel eens uh, bommen gegooid. Op plaatsen waar geen terroristen, maar burgers zijn, ja, dat is natuurlijk een groot probleem. Dus die verantwoordelijkheid die moet je op enig moment overdragen aan. Ik zeg het maar zoals het is. Dat krakkemikkige, corrupte bestuur dat er in, uh, in Kabul zit. Maar laat de Afghanen. Hè. We zitten er sinds 2001. Het is nou 2013. Ja. wordt gesproken over 2015. Hoe lang willen we er zitten? Ja. 25 hè? jaar? Maar dan is alles wat we nu hebben gedaan dus ook voor niks geweest. Nee, want je zult altijd op enig moment... Uh, de situatie in het land aan de mensen van het land... ook het bestuur van het land zelf over moeten dragen. Dus um, het is niet zo dat wij er kunnen blijven zitten tot Sint-Juttemus. En um, daar ook... Uh, uh, alles is, laten we maar zeggen, op, op Europees of misschien uh, Aziatisch niveau. Uh, als dat het uitgangspunt is, dan uh, hebben we onszelf lelijk in de nesten gewerkt. Iemand hier op onze site zegt, ik ben het wel mee eens. Een civiele missie die zich inderdaad concentreert op het trainen van politie... en andere onderdelen van een goed functionerende rechtsstaat... moet mogelijk zijn als in de vormgeving opnieuw meer aandacht uitgaat... naar de militaire begeleiding dan naar de eigenlijke trainers. En hun programma's is zo'n missie weer voorbaat kansloos, zegt deze meneer of mevrouw. Nou, ik ben er geweest in Kunduz en ik heb daar veel met militairen gesproken. En uh, de situatie in Kunduz stad was voor, uh, uh, voor ons toen te onveilig... om er zelfs met een gepanzerd voertuig in te gaan. Dus ik verzeker u, je kunt het een civiele missie noemen... maar het is natuurlijk gewoon een militaire missie. Zwaar bewapend, zware wapens, drones... Alles wordt ingezet om uh, die situatie daar een beetje te onderdrukken. Want anders dan worden die, ook die, die militaire trainers... worden dan gewoon van de weg afgeschoten. Hmm. Uh, over een militaire missie. Uh, maar ja, U zegt eigenlijk, dit is ook een militaire missie. Maar goed, ja. dit is dan verkocht onder het mom van de politietrainsmissie. Eerder hadden we natuurlijk in Urosgan wel ja. die militaire missie. Dat ja. is al helemaal uit een boze wat u betreft. Ja, want dat blijkt uh, nog veel erger te zijn. Omdat je dan echt gewoon partij wordt in, uh, in het conflict. En uh, overdag help je, help je de boeren en s'avonds trekken... die een uh, andere uniform aan zijn... En een keer uh, onderdeel van de Taliban. Um, ik moet ook niet vergeten dat de Taliban oorspronkelijk... uit, uh, uit de provincie Uruskan uh, komt. Uh, Mullah Omar komt daar vandaan, uh -huh. de baas uh, van de Taliban. Dus, uh, het is ook een deels een Afghaans probleem... en vooral ook een Pakistaans probleem. Want aan de andere kant van de grens... zitten er natuurlijk uh, nog veel meer Taliban-strijders. Dus dit, dit probleem lossen wij op deze wijze niet op. Het plan mag in Duitsland worden gemaakt... maar wat de SP betreft doet Nederland niet mee. Het moet gewoon in Duitsland blijven, dat plan. Oké. Okay. Houdie van Bommel, dank voor nu. Uh, blijf meeluisteren. We komen zo meteen graag weer terug om de reacties van onze luisteraars even door te nemen. Kijken of er wel wat meer animo is daar. Ik kijk ook even op onze site, want daar is al vaak een leuke aftrap te zien. Um, bijna 800 mensen gestemd nu. 12% is het maar eens met de stelling. 88% oneens. En die stelling luidt dus. Nederland moet meedoen aan een nieuwe trainingsmissie in Kunduz. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik met Dennis. Dennis. Ja, goedemiddag. Ik ben het niet eens met de stelling, dus niet gaan naar Kunduz. Omdat het is een, een politiek machtspel, internationale politieke machtsspel, En daar worden dingen aangehaald om daar wel naartoe te gaan. Want de, uh, uh, in, in allerlei vormen, ik ben daar zelf geweest als militair. In, in, uh, in Kunduz ook? Ja meneer. Ja. Ik heb uh, 14 jaar ben ik als beroepsmilitair ben ik uh, aanwezig geweest voor in defensie. Uh, maar het is een politiek spel en de meeste mensen in Afghanistan willen ons daar niet hebben. En die zijn zich daar echt van bewust dat het een politieke machtsspel is. Ja. En tussen wie, uh, wie dan precies uh, dat politieke machtsspel? Nou, internationale politiek. Denk aan uh, Nederland, Amerika en de bondgenoten. En die willen daar graag zijn. En dan heb je nog een andere kant in de wereld die daar niet wil zijn. Maar hoe dan ook, het is een machtspel en de burgers daar zijn altijd de dupe. Ja. Jij zegt... De Taliban zal daar ook altijd blijven. En de manieren waar wij de Taliban willen bestrijden, is niet de manier. Nee. Nee. En je, hebt daar, je, hebt daar een, je hebt daar een tijd gezeten. Hè? Uh, je, je hoort politici altijd over van, van, ja, of dat nou nut heeft gehad. Wat, wat voor gevoel heb je daar zelf over? Zijn dat dan weggegooide jaren geweest? Ja, voor mij was het gewoon puur eh, geen weggegooide jaren, want ik heb er geld aan verdiend. Ja. Maar voor, de, voor, voor, voor, voor, voor, zeg maar, als, als vreedzaamheid of dergelijke, ja, voor... het, het, de conflict wordt alleen maar erger. Het ja. conflict wordt, wordt alleen maar erger. Ja. Dat zie je gewoon om je heen gebeuren. Zit je nog steeds in het leger eigenlijk of niet? Nee, niet meer meneer. Nee, nee okay. niet meer. Dank dat je even gebeld hebt en uh, verteld hebt over je ervaringen. Dennis was dat. Um, Stam.nl, goedemiddag. Ja, u spreekt met uh, Ali van Dongen. Goedemiddag. van Dongen. Uh, ik ben het eigenlijk wel eens met uh, meneer Van Bommel. Ik uh, kon wel halverwege uh, zijn gesprek binnenvallen... maar ik dacht dat hij daar wel tegen zou zijn. En daar ben ik het wel mee eens. Want hoe betrouwbaar is uh, onze regering nog onder de hand? Uh, we zouden daar al twee keer weggegaan zijn. Nou, uh, en nu is het weer het verhaal dat we dan in 2014 daar weer naartoe moeten... met een nieuwe missie. Beter heeft u enig idee hoeveel geld dat eigenlijk kost... Ja. En hoeveel mensen wij daar inmiddels aan verloren hebben. En naar mijn gevoel heeft het totaal geen zin. Uh, hoe lang gaan we dat nog doen? En wanneer? U ziet dat we zijn weg uit Irak. En wat een verschrikkelijke toestand is dat daar ja. inmiddels. En het kost ook handen met geld. Nou, ik dacht dat we onder de hand wel uh, zoveel financiële moeilijkheden hebben... volgens de regering dan, want aan de andere kant gaat het er met bakken uit... Dus uh, ik heb daar grote twijfels over. Dus ik zeg nee. Duidelijk, dank u wel. Stamperdel, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Dijk. Ik ben het hartgrondig eens met de heer Van Bommel. Maar ik zou graag twee comment korte commentaren willen geven. De eerste is, hij schrijft op zijn website, geeft hij een beschrijving van een, een, hoe de vrouwen op een walgelijke manier worden onderdrukt in die moslimmaatschappij van Afghanistan. Met andere woorden. Wel elke hulp die wij geven aan Afghanistan werken wij mee aan een samenleving die met name voor vrouwen, maar natuurlijk ook voor ontzettend veel mannen en niet moslims onhoudbaar is en ondraaglijk is. Dus daarom alleen dan al moeten we daar wegwezen. Tweede tweede opmerking is, dat ik ben het erg blij dat ik het een keer met de heer Van Bommer eens kan zijn, maar hij moet niet praten over de geloofwaardigheid van heer Timmermans, want zelf vind ik hem volstrekt ongeloofwaardig, want hier in Afghanistan keert hij zich vreselijk tegen de fundamentalistische moslims, maar op het moment dat Israël en de Joden te sprake komen, uh -huh. kiest hij de kant van de fundamentalistische uh -huh. moslims, als Hamas en Hezbollah en, en hij loopt mee met antisemitische ja, ja, ja. demonstraties en zo, meneer, dus dat meneer van Dijk, hij mag hij naar zijn eigen geloofwaardigheid gaan. Duidelijk. Ik vind het toch winst dat u het zegt, van ik kan het intussen ook een beetje eens af en toe zijn met uh, op andere nou, punten. Ik niet dit, op andere punten ook wel. Maar niet waar het Midden-Oosten betreft. Nee, Want das... dan, dan dat verliest hij, dan, dan is hij niet meer consequent. Nee, dat is duidelijk. Dank u wel. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het oneens. Ik wil het niet hebben over Israël of uh, Hamas, maar over Afghanistan. En ja. Arie van Bommel heeft het goed verwoord. Het is geen civiele missie. Zo probeert men het wel te verkopen, maar het is een militaire missie. Verlenging daarvan vind ik onverantwoord vanwege de begrotingskorten in Nederland. Nederland moet bezuinigen, Duitsland niet. Verder moeten we accepteren dat de inzet van die troepen daar weinig effect heeft gehad. De Nederlandse inbreng is kras op een rots geweest. Hoeveel scholen zijn daar gesticht die nu nog functioneren. Ik denk heel weinig. En het laatste punt, Van Bommel zei het al. Het gevaar bestaat dat de door ons opgeleide troepen gaan werken voor milities militie de Taliban. Of ze zijn er door de Taliban gestuurd. Om daar dus gewoon vaardigheden als uh, het alfabet op te doen en werken met, met wapens. Of inderdaad, na de dus afronden van de opleiding vinden ze geen werk. Of stort, uh, schokt, uh, schokt de betaling. Ja. En ja, wat gaan die mensen met hun wapens doen? Ja, die moeten geld verdienen. En die gaan dan werken voor de tegenpartij. Dus uh, erg onverstandig ja. niet doen. Wanneer dringt dat nou eens door tot de beleid? In Nederland. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg maar. Met, uh, voorschoten. Ze moeten helemaal stoppen met die handel. Ze moeten ook uh, zich niet met andere landen meer bemoeien. Weet u, ik het zie, het zijn allemaal uitstapjes voor de hoge heren. Die gaan er op de gemak naartoe van onze belastingcentrum. Ja. En ze lossen daar geen ene moer mee op. Het lijkt me toch niet het eerste, eerste land waar je echt lekker even op, op vakantie gaat of zo afgaat. Op dit moment ja. zelfs voor de hoge heren niet. Nee, je lost er ook Als op. En ze moeten die mensen daar gewoon laten doen wat ze doen. Als ik hier morgen een bananenboom neerzet in Nederland... dan komt er geen banaan aan. En dan kan ik nog mensen erbij halen om hulp te halen... om die banaan aan te groeien. Die roeit gewoon niet. Nee. Laat die mensen het zelf oplossen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dag mevrouw. Ik spreek met Charlotte Wallis. Hoe dom kan men zijn om nog een missie te willen sturen naar Afghanistan... als men al weet dat er voldoende mensen zijn opgeleid? Meer dan voldoende. En wat gaat er gebeuren? Die opgeleide mensen die gaan zich inzetten voor andere doeleinden. Ik denk dat we er gewoon mee op moeten houden. Ik ben het hardgrondig met meneer Van Bommel. Eh, daar ben ik het mee eens. Mm -hmm. Dank u wel. Goedemiddag. goeiemiddag. Goeiemiddag, met u Kiewiet. Dag. Ik uh, zou er zeker niet meer naartoe gaan, want je lost er niks mee op. Dat heeft de geschiedenis uitgewezen. Je denkt dat je vanuit de westerse wereld daar de zaken kunt gaan regelen. En je gaat weg. En de stammenoorlogen die gaan gewoon weer door. Ja, en, en, uh, we hebben er zelf nu heel veel jaren gezeten. De Russen hebben het al eens geprobeerd, ook niet ja. gelukt. Ja. ja, nou. En als de Russen en de Amerikanen het niet lukt, en dan moeten wij in Nederland... Daar eventjes de bedweters worden. We komen het hier eens regelen en zo moet je het doen. Nee. En mensen opleiden. Dat gebeurt niet, meneer. Duidelijk, u zegt en... on, on, oneens tegen de stelling. Dank u wel. Stamper.nl, Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ben ik nu in de beurt? Ja. Nou, zeg maar. Nou, het is gewoon weer een grap van onze vriend op de fiets die daar rondgereden heeft. om de binnenlandse moeilijkheden tezijde te schuiven. En onze vriend is premier Rutte, hè? Ja, die had er eigenlijk moeten blijven met die twee andere wijkagenten van hem. Oom Willem teven en burgemeester Dikkendak. Als die nou met z'n drieën erheen gaan, dan lossen we alle problemen op. Dan hebben ze daar een stel agenten en wij zijn ze voorlopig de eerste jaren kwijt. U bedoelt dat ze hier dan niet voor problemen kunnen zorgen? Ja, nee, maar deze lieden die, die maken toch ons hele democratische bestel kapot. Met z'n justitiële maatregelen en dit mm. en dat in en enkel bandjes ja. weet ik veel. Ja, ander onderwerp, maar, maar toch. Je uh, denken, dat je een auto moet kopen, misschien moeten die afghanen allemaal een kameel kopen. Maar niemand heeft ooit nog in Afghanistan de bevolking kunnen onderwerpen of de baas kunnen worden. Alexander nee. de Grote zelfs niet. Nee, nee. Dat weet ik van Afghaanse kennis van mij. Die is er erg trots op ook nog. Kijk aan, dank u wel voor het, voor het bellen. We gaan snel terug naar Hardy van Bommel, speler de Kamerlid. Volgens mij hebt u nog nooit zo meegemaakt in dit programma dat zoveel mensen het met u eens waren. Dat klopt, ja. Dat klopt. waardig ook zeker de heer Van Dijk, die ook zegt: terecht, we bouwen daar aan een samenleving die intolerant is. Fundamenteel intolerant tegen vrouwen. Ik heb daar in een eerdere uitzending met u ook over kunnen spreken. En in Afghanistan, uh, je kunt het je niet voorstellen... maar verkrachte vrouwen worden daar gecriminaliseerd. Die worden opgesloten omdat zij in de theorie van de wet... daar seks buiten het huwelijk hebben gehad. Maar het bijzonder was natuurlijk de eerste, de eerste bellen. Ja. Dennis de Militair, die daar lang... of lang in ieder geval behoorlijk lang bij de krijgsmacht heeft gewerkt. En uh, hij is dus daar geweest. En hij zegt, het is een politiek machtspel. De burger is de dupe. Het conflict wordt alleen maar erger. Uh, en dat van iemand die daar in de praktijk heeft gewerkt. Dat is toch, toch een constatering ja. uh, waar uh, de minister van Defensie... en de minister van Buitenlandse Zaken zich iets van aan zou moeten trekken. Die zou toch eens bij meer militairen moeten vragen... van hoe heb jij nou jouw werk daar ervaren? Ja. Want ik weet van een, uh, van een eerdere missie in Oeruzgan toen nog... dat er ook door militairen juist uit de praktijk heel negatief werd gereageerd. Omdat ze echt het gevoel hadden van ja, ik doe dit wel... maar he, dus zodra we weg zijn stort het weer in, ja. neemt de Taliban... Het over. Maar die Dennis zet alsnog nog iets tussen de regels door. Van we moesten daarheen met de missie die we hadden. Met de, met, de, met de mogelijkheden die we hadden. Maar als we daar gewoon echt onze, ons werk hadden mogen doen. Uh, en ik heb het idee dat, dat, bedoel, dat die bedoelde meer militair bezig zijn. Dan was het wellicht een ander verhaal geweest. Nou, dat, dat heb ik hem niet zo horen zeggen. Um, want, uh, want hij zei ook: hij verwees ook terecht, net als sommige andere sprekers, naar de, de, de achtergrond van dit land. Hè? Een land met, met stammenverbanden, een land waar de Taliban eigenlijk gewoon thuis is. Een land waar uh, je voor je veiligheid niet naar de overheid kijkt, maar naar krijgsheren. Uh, in zo'n land. Hè? Hij zei ook: de Taliban is als zodanig ook niet te verslaan. Want ja. die zit overal. Dus nee, ik, ik geloof ja. dat hij uh, daar echt. Uh, in algemene termen negatief over nou. was. Ik vond de laatste beller ook wel, wel, maar dan vooral amusant. Uh, hij gaf een positief reisadvies voor de premier. En de, minister, <laughs> de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, een enkeltje weliswaar, ja. na, naar Afghanistan. Ja. Uh. Nou, nog één vraag, meneer Van Bommen. Want wij uh, zijn hier heel slim natuurlijk in Nederland, maar in Duitsland zijn ze ook niet gek. Uh, hoe kan het dan dat daar dan toch blijkbaar men aan het uh, ja, organiseren is dat er wellicht toch een vervolg komt op die, op die missie? Ja, voor deelname. Ik heb er een aantal mogen onderzoeken voor een uh, parlementair onderzoek in de kamer maar voor deelname aan uh, militaire operaties ergens in de wereld... Uh, krijg je altijd iets terug. Je krijgt er gezag mee terug. Je telt mee... Je mag meebeslissen over internationale vraagstukken. En uh, politieke leiders die, die, die willen om reden daarvan graag. Hè, en je legitimeert ook je defensieuitgaven ermee. Um, om, om die reden wil men graag meedoen, zichtbaar zijn uh, in, uh, in de wereld van, uh, van de veiligheid. Dus als je naïef daar, daar kijkt en zegt van nou, het is toch om die mensen daar te helpen, dan is dat uh, kwatsch, zeg maar. Het is echt, echt ook wel voor, uh, de, ja, voor, de eigen, voor de eigen gewin, zou ik maar even zeggen. Dat is het ook. Um, ik zeg echt niet dat iedereen die voor zo'n missie is, de intentie heeft om alleen maar uh, een politiek machtsspel te spelen. of voor binnenlands uh, gebruik uh, in Nederland of in Duitsland in dat geval. Uh, er zullen mensen zijn die echt denken: van ja, dit is, hè, dit is een kleine bijdrage. en je moet het zien van op de lange termijn. Maar ik zeg steeds: kijk dan naar het grotere plaatje. Het gaat minder goed, het ja. onveiliger in Afghanistan. Dus, Duidelijk. SP is uh, in ieder geval tegen. Nou, uh, voorlopig uh, zijn er nog maar plannen. We moeten maar eens afwachten wat er uh, van uh, terecht komt. Nou, er. Ik ding daar nog over. Over, wanneer dat nu zo besproken wordt. En de minister van Buitenlandse Zaken is daar niet, uh, staat er niet meteen negatief over. Dan mag u van mij aannemen, dan wordt het al serieus onderzocht... en dan is een, een positief besluit al in de maak. We gaan het afwachten. Uh, dank dat u meedeed, in Stam.nl. Harry van Bommel, SP Tweede Kamerlid. U kunt blijven stemmen op onze site, op die stelling. Die staat erop, voorlopig is uh, een grote meerderheid het eens met Van Bommel. Dus uh, kijk maar wat u daarmee doet. Zometeen is er uh, Dit is de Dag gepresenteerd door Margie Fix en Rens Klamer. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag.